Al net schud met het NOS Journaal. In het noorden van Duitsland is een jongen van 11 omgekomen... bij een ongeluk met een slee. Hij zat samen met twee andere kinderen op de slee... die achter een auto was gebonden. De bestuurder verloor de macht over het stuur... waarna de slee tegen een stapel hout knalde. De elfjarige jongen overleed ter plekke. De twee andere kinderen liepen lichte verwondingen op. Ook in Oostenrijk is een kind overleden tijdens het sleeën. Daar vloog een meisje van 13 op een rodelbaan uit de bocht. Zeker twee skiers zijn in de Italiaanse Alpen omgekomen door een lawine. Een derde slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat ongeluk gebeurde in de Aosta-vallei. Volgens Italiaanse media hoorden de skiers bij een groep van zes mensen die buiten de pistes waren gegaan. De afgelopen dagen zijn er meer mensen om het leven gekomen bij lawines in de Alpen. In Arnhem hebben railschoppers een klimaatdemonstratie verstoord. Zeven personen werden aangehouden. De demonstratie was georganiseerd door Extinction Rebellion en de Partij voor de Dieren. Een andere groep verstoorde de actie. Volgens Omroep Gelderland zou het gaan om supporters van voetbalclub Vitesse. Zij zouden vuurwerk, rookbommen en eieren naar de demonstranten hebben gegooid. De organisatie van het protest doet aangifte tegen de railschoppers. Bij een pluimveebedrijf in Vlachtwedde in Groningen is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 35.000 kippen op het bedrijf worden gedood, laat het ministerie van Landbouw weten. Voor een gebied van 10 kilometer rond het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld. De vogelgriep grijpt in Nederland al maanden om zich heen. Ongeveer 2 miljoen dieren zijn om die reden al gedood. Het virus werd ook bij katten en een koe gevonden. Het weer, sneeuw trekt over het land, lokaal kan tot 5 centimeter vallen...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 Dit is ZFM. Met nu Regio Radio. Dit is Regio Radio. Een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. She may be the face I can't forget. It's a trace of pleasure of regret.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 Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. We zijn allemaal schermverslaafd. Ja, dat, dat moeten we gewoon, denk ik, maar eens eerlijk aan elkaar toegeven. We lezen e-books, we gebruiken een tablet, we kijken televisie... en, en, en natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk, die, die verschrikkelijke mobiele telefoon. Maar goed, dat zijn onze kinderen ook inmiddels. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Het is een doorn in het oog ja, van alle opvoeders, denk ik, inmiddels. Maar hoe kunnen we nou voor zorgen dat onze kinderen uiteindelijk, nou ja, responsible, dus goed omgaan met die schermen, met dat schermgebruik. Nou ja, die vraag, die stelde Lotte zich ook en ontwikkelde uiteindelijk de Oogje-app. Ik eh, heb haar aan de telefoon. Lotte, goedenavond. Hi, goedenavond. Dit klopt, hè. Jij dacht, hoe ik moet hier iets mee. Ik dacht, hier moet ik iets mee. Ja. Ik, uh, ik heb zelf twee jonge kinderen en uh, eigenlijk begon het in coronatijd dat uh, wij voor mijn dochter een iPad hebben gekocht want dan kon ze af en toe even rustig een filmpje kijken. En uh, ja, toen ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in die cijfers. En dan voornamelijk gericht op hoe slecht het nou voor de ogen is van kinderen. Die schermen en... de hele tijd voor hun gezicht. Precies, ja. precies. Van, van dichtbij naar die mm -hmm. schermpjes kijken. En uh, die cijfers die waren, vond ik chockerend. Uh, ja, inmiddels is 50% van de kinderen bijziend. Nou, dan denk je misschien, uh, dat betekent dat je ver af niet goed kan zien. Ja, nou, vervelend moeten ze een brilletje. Um, maar dat is eigenlijk veel groter. Want als je op jonge leeftijd bijziend wordt, dan heb je op latere leeftijd echt grote kans op heel veel verschillende nare oogaandoeningen en kan je zelfs uh, blind worden. Hmm, oké. Okay. Oké, okay, ja. dat klinkt. Ik vind het, ik moet hem even laten landen hoor. Ja, ja, nou, ik had eigenlijk precies hetzelfde. Ik ben toen zelfs, nou ja, ik kende niet zoveel mensen die iets met ogen deden. Dus ik ben naar mijn opticien eigenlijk in eerste in instantie gegaan om te checken: van, hé, hey, kloppen die cijfers wel? Ja, precies. En ik zei, ja, nee, dit is echt een oogcrisis eigenlijk, die, uh, ja, die wordt steeds groter. Oh jee. En uh, toen dacht ik: daar moet ik iets mee. Ja. Ja. En, en, en, ja. wat, en wat heb je toen gedaan? Want ja, je kunt het kind natuurlijk van de, van de tablet afslaan... maar ja, dan heb je uiteindelijk ja, alleen je eigen kind. Maar Je ja, wilde denk ik iets, iets breder kijken. Precies, precies. En kijk, ik wil er nog steeds voor opstellen dat eh, kinderen niet naar een scherm laten kijken is uiteraard nog steeds het allerbeste. Maar ik zag ook wel in de maatschappij dat die schermen gewoon niet meer weg te denken zijn. Dat ja, is lastig en dat, inderdaad. Al die, ja. al die arme kinderogen. Daar, daar moet iets mee. Um, ik heb het oogfonds gebeld, want ik dacht, joh, waarom doen jullie hier dan niks aan? Nou, <laughs> ja. die wezen mij op uh, de 20, 20 2 regel Eigenlijk heel simpel, na 20 minuten schermtijd moeten kinderen 20 seconden in de verte en ze moeten twee uur per dag buiten zijn en dat zorgt ervoor dat ondanks dat ze naar schermen kijken hun ogen gezond blijven okay. en toen ben ik eigenlijk ik heb zelf twee kleine kinderen Dus toen ben ik eigenlijk zelf begonnen met kookwekkers uh, met zetten en dan belonen met stickerkaarten um, nou ja, dat was, dat, dat, dat, dat, dat, dat was het beste gedoe en, en, en ook om consequent daarin te blijven En dan ging die wekker, was je net boven um, dus nee, nee, blijf maar even joh. zitten joh blijf maar even, dat is prima maar komt er zo aan. Ja, precies. Omdat, ja, dat dus kan. Jou, je mag nog wel nog één filmpje. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja maar de, de aflevering is nog niet af. Ja, Ja. <laughs> ja. en uh, toen dacht ik, dat moet anders. En uh, toen, uh, toen heb ik Oogje bedacht. En inmiddels samen met het, uh, het Oogfond ontwikkeld. En wat de Oogje-app eigenlijk doet, heel simpel. Na twintig minuten iets op een dichtbij scherm doen. Dus het maakt niet uit wat het kind erop doet. Een spelletje, maar zelfs met huiswerk. Mm -hmm. um, Gaat het scherm op zwart, wordt het kind door een stem aangemoedigd... om 20 seconden in de verte te kijken en daarmee verdienen ze een sticker... Een digitale sticker op een beloningskaart. Mm -hmm. En als de kaart vol is, bepaal jij als ouder wat het kind krijgt. En dat is niet iets digitaals op een scherm. Dus dat <laughs> is gewoon leuk en, een ijsje. Ja. Of, of nou ja, iets waar jouw kind blij van wordt. Ja, ja nee, het, ja. inderdaad. Niet, niet nog weer. Ja, dan mag je gamen. Ja, nee, dat, ja, dat betreft, was nou net betreft. niet helemaal de bedoeling. Maar ja, je hebt ook even met een digitale prijzenkast of iets. Maar ik dacht, ja nee dat gaat natuurlijk heel erg tegen het principe in. Dus je bepaalt gewoon als ouder wat jouw kind krijgt. Wauw. Ja. Hey, maar het klinkt ja. eigenlijk super simpel. Is het ook? Ja, ja. Ja, ja. Dit is, ja. Het, is, het is een kleine moeite om hem even aan te zetten. En ik merk ook dat. Uh, we, dit is, uh, ja, we hebben al best wel veel getest nu. Mm -hmm. uh, kinderen vinden het ook leuk. En uh, Schrik je, je ze niet enorm? Wel? Dat je zeg maar, je bent net midden in je aflevering, dan gaat het scherm op stil. En dan is het. Uh, ja, u mag nu 20 seconden voor u uitstaren. <laughs> Nou, ze weten het. Ze weten het. Dus kinderen... We, we laten kinderen ook wel een beetje zelf in control. Dus we houden... World Health Organization heeft eigenlijk bepaald... hoeveel schermtijd een kind maximaal mag op een dag. Dus dat is hmm. bijvoorbeeld voor een vijfjarige één uur. Uh, dat verdelen wij in drie blokken van twintig minuten. En het kind ziet zelf van... Oké, okay, ik klik nu een twintig minuten blok aan. Oh, ja. dus ik ga nu twintig minuten kijken. Eigenlijk dan stel je hem dan... zelf in. Precies. En we ja, hebben precies. het wel zo ingebouwd... dat als ze die blokken niet kijken... Dan krijgen ze dubbele stickers, want we wilden voorkomen dat onze app juist zou motiveren van oh nee, maar ik wil, ik wil. Ik moet ik nog twintig minuten. Ik moet, ik moet nog twintig minuten kijken, want anders mist ik een sticker. Toen oh ja. dus dacht ik, nee, dan werkt hij juist de verkeerde kant. Ja, precies. Hey, en je ja. zegt net van ik heb hem al een, een paar keer uitgetest om, om te kijken of die werkt, maar aanstaande vrijdag komen jullie ja. hier in de, uh, in de bibliotheek, gewoon hier in het centrum om, um, ja. Ja, om, om, om hem uit te testen. Zeker, ja. Dus we komen vier man sterk van Team Vuey en het Oogfonds komt ook mee. Komen we eigenlijk, uh, ouders en kinderen, de, de kinderen de doelgroep waar wij ons op richten is 2 tot 11 jaar. Mm -hmm. um, willen we eigenlijk uh, het uit laten proberen. En, uh, we hebben een speciale demo versie gemaakt, want we verwachten niet dat ouders tijd hebben dat hun kind even 20 minuten een filmpje gaat kijken. <lacht> dus de demo versie werkt met 2 minuten. Oh ja. Maar... Uh, we willen eigenlijk reacties horen. Het is, de app zal gratis zijn voor, voor iedereen, want we willen gewoon zoveel mogelijk ouders als kinderen bereiken. Mm -hmm. Verder ook helemaal geen winstoogmerk achter. Nee. Um, maar we willen wel dat zoveel mogelijk ouders het ook echt leuk vinden en handig vinden. Tuurlijk. Uh, en zeker ook kinderen. Dus we komen eigenlijk echt feedback ophalen van, hé, hey, wat vinden jullie hiervan? Werkt dit in de praktijk? Heb je nog tips? Nou, super interessant. Hey, en uh, hoe laat uh, wordt iedereen verwacht uh, in, in, in karrevrachten bij de Biep? Aanstaande vrijdag 6 februari om 1 uur. Van 1 tot 4 zijn we er. Oké, okay, van 1 tot 4. Dus iedereen die kan zo uh, uit schooltijd hop, meteen even door naar, uh, naar de bibliotheek. Waar hey, ja. kun je meteen je boeken uh, inwisselen. En dan ga je even oefenen met de oogje-app. In het kindergedeelte van de bibliotheek, dat is beneden in de hoek, ja. daar, daar zullen wij aanwezig zijn. Wat leuk, hè? En, uh, want je, je zegt, uh, hij heet Oogje-app. Oké, okay, nou snap ik op zich natuurlijk, oogje, Het heeft vast iets met je ogen te maken. Ja, nou, daar is dus voor gekozen het Oogfonds. Die heeft een oogje, dat is eigenlijk een, een oogje met armpjes en beentjes. En die gebruiken zij al in hun lespakketten over dit onderwerp. Hmm. En uh, ja, eigenlijk... Ja. Vonden, was het logisch om de app dan uh, eigenlijk in het verlengde daarvan uh, ook oogje te noemen? Ja, nou ja, dat snap ik al wel. W wanneer, wordt die, wanneer komt hij online? Als in, wanneer zou ik hem kunnen downloaden uit uh, de Play Store? Het, het plan is, we gaan uh, vrijdag in de bibliotheek testen. Daarna uh, nog een grootschalige thuistest. Dus dan kunnen mensen hem al wel downloaden, uh, thuistesten en dan feedback geven. En dan verwacht ik eigenlijk dat... Uh, ja, dit portaal nog wel uh, dat hij uh, online uh, okay. uh, gewoon voor iedereen beschikbaar is. Ja. Nou, we houden het in de gaten. Ja, we, hartstikke leuk. Het is echt een Haarlemse uitvinding waar dat aan gaat. Um, ja, absoluut. Ja, Lotte, nou, ik, ik, ik kan niet anders dan je er ongelooflijk veel succes mee wensen. Heel veel plezier. En uh, je wel. bij deze alvast een ongelooflijk goed idee uh, om, om dit te gaan uh, dat je dit bent gaan doen. Want ik, ik denk echt serieus dat we hier best wel wat uh, oogjes mee kunnen redden. Dat denk ik ook. Ik wens ja. je een hele fijne avond, Lotte. Dank je wel. Nou, Dankjewel. Doeg. Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. When I wake up in the morning love And the sunlight hurts my eye And something without warning love It bears heavy on my mind Then I look at you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 Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Little lies ahead of me seemed impossible to face. And when someone else, instead of me, always seems to know the way, then I look at you, and the world's alright with me. I just want to look at you. And I know it's gonna be Een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Baris, Sojo oh, Cool, goedemorgen. Goedemorgen. We hadden al eigenlijk een keer afgesproken, maar toen zei ik, ja, ik kan niet, want ik ben weg. En uh, ik zei, nou, we wil toch nog even met je praten over uh, het nieuwe platform Beach for Business. Wat houdt Beach for Business in? Beach for Business is een loket voor de zakelijke evenementenplanner die in Zandvoort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 Fem trip, Lekker like Engels. Familiarization ja. trip. Daar moet je toch een Nederlands woord voor zien te verzinnen. Ja, dat is een inspiratie <laughs> Nou, dat vind ik een hele mooie titel. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, maar dat is een beetje vakjargon zoals MICE. Dat staat voor Meetings Incentives Dus Dat staat hier als vraag 3. Wat is MICE? Ja, yeah, dat is dus de M van Meetings. Yeah. Uh, vergadering. De yeah. I e van Incentives. Dat zijn uh, beloningsreizen.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 dat ze met elkaar ook heel veel kunnen doen. Dat Zandvoort ook samen veel meer kan. Wat betekent dit? Als jij een locatie hebt, maar je hebt geen beschikbaarheid meer... voor de specifieke groepsaanvraag, dat je mij Delta en zegt... ik kan hem niet kwijt, maar laten we met z'n allen proberen... om dit binnen Zandvoort te houden. Kun jij hier iets mee? Ja, die truc die, uh, die heb ik vorig jaar al een keer gehoord... maar dat werd prima toegepast. Eén bedrijf kreeg er zoveel, maar die kon het niet. Dus die hebben het bij een andere strandtent ondergebracht...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 En als je zegt, we hebben een treinstation, dan denken ze: oh ja, dat is waar. En dat is op loopafstand van het strand. Oh, dat is waar. Maar we hebben ook de kennen duinen en de waterleidingsduinen. En we hebben een prachtige, brede lange strand. En dus je kunt natuur combineren met zakelijk en heel veel fun. En met hoofdletters. En we zeggen ook de decreet, de zeg maar, was Zandvoort daagt uit. omdat we hier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 Een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. And your friends, baby, they treat you Het is een novelle die zeer veel gelijkenissen toont met het liefdesleven van de schrijver en de bijbehorende diepe gevoelens voor een vrouw. In zijn boek Alles voor de reis laat Adriaan van Dis je meelezen en bovenal meevoelen in wat hij 38 jaar lang voelde voor zijn eefje. Ondanks dat hij haar diezelfde lengte van tijd moest delen met de ander. Volgende week donderdag is Adriaan van Dis in de film, maar op het podium in gesprek... Gaat met zijn redacteur en podcastmaatje over het boek. Maar vanavond is hij bij mij te gast in Haarlem vandaag. Meneer Van Dis, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, het boek heeft u binnen drie maanden geschreven, wat enorm snel is. Uh, maar hoe lang heeft u nagedacht tot u besloot om het verhaal ook daadwerkelijk op te schrijven? Ik denk dat het in mij broedde. Uh, ik wist natuurlijk dat mijn vriendin heel erg ziek was, en tijdens haar ziekte schreef ik een ander boek. Dat was mijn vorige roman, mijn zachtheid en een warm omhelzen. Het ging over het verlies van de huishoudster van mijn grootvader die een soort grootmoeder voor mij was en die onze familie bijeen heeft gehouden. En ik was er daaruit voor en ik was toen al van plan eigenlijk die twee mensen in één boek te verenigen. Want ik vroeg mij toen zij zo ziek was, of wanneer ben ik voor het laatst zo bedroefd geweest, dat was toen... De stierf en ik wilde dus de dood, de toekomende, de wachtende dood van mijn vriendin daarin verwerken. Maar door een operatie kwam er nog een stip aan de horizon, bleef ze leven. En kwam dat boek op een andere manier de wereld in. Ja. En na haar overlijden kreeg ik ook nog een soort curieuze blokkade in mijn been. Ik kon even niet lopen, ik zat in een rolstoel. En toen rolde ik mijn stoel naar een schrijftafel. En toen begon ik aan een gedicht over bewegen en lopen en rennen. Maar dat werd eigenlijk het eerste hoofdstuk van mijn roman. En toen ja, was het, ges het was een gestold verhaal. Het was gestold verdriet. Het was ook een gestolde schreeuw. Ik wilde een boek schrijven in, over taal. Over wat, hoe je iemand in taal kan terugvinden. Dus ja, die taal die zat al heel lang in me. Maar het verdriet komt daar ook bij om de hoek kijken. Ja, maar je maakt. Je kunt. Uh, Kijk, we zijn allemaal verhalen. En je kunt iemand weer in een verhaal tot leven brengen. En daarmee krijg je, geef je dat verdriet woorden. Vandaag zeggen we de dag, je geeft het verdriet een plekje. Maar ik, ik gaf het woorden en door woorden kon ik haar weer terugwinnen. En werd een aanwezige. En dat, is, dat raad ik ook allerlei mensen aan. Als je iemand verliest, maak een verhaal van degene die je verloren hebt. En zo kun je hem vasthouden. Of haar vasthouden. En dat is, en dat is dan niet een... een, een, een, een, een dat je verdrietig moet maken. Nee, dat kan je juist steunen. Want is dat ook op het moment dat, dat je al die uh, verhalen, die herinneringen uh, opschrijft... Uh, dat je op die manier die herinneren ook weer ophaalt... en ook daarmee vastligt ja, en iemand je... ook weer tot ik... leven wekt? Zeker, maar kijk, toen ik het vreef was ik heel verdrietig... en ook heel opgewonden en ik verlangde reuzen. Uh, dus dat is al een wonderlijke sensatie. Normaal heb je die zaken al verwerkt als je gaat schrijven, ben je de coole architect. Nu was ik niet een architect, het, ik was een, iemand die een, een schreeuw, een herinnering op papier wilde zetten. Maar daardoor werd het ook een soort muziekstuk. Want, het leek wel, althans, dat verbeeld ik maar of ze meeschreven of het ik meekeken. Het moest niet sentimenteel zijn, het moest grappig zijn, het moest licht zijn, maar het moest vooral... ...mooi zijn, het moest gaan over wat poëzie in ons leven betekend had... ...wat ze wat deden in dat hospice waar ik met haar mocht zijn... wat ik kon zijn haar minnaar ontvangen... ...gedichten lezen, verhalen vertellen, reizen maken... ...al de eerste dag zei ze, ik weet niet weg, ik zei, doe je ogen dicht... ...we hebben reizen gemaakt, reizen gemaakt in de verbeelding... ...avonturen beleefd, verzonnen avonturen... ...het was een heerlijke methode om de dood uit te stellen... ...om ervan weg te kijken en om iets nieuws te creëren. Was dat ook een vorm van rouwverwerking dan? Ja, dat zijn maar woorden die ik vermijd als ik een roman schrijf. Dat laat ik meer over aan Benuta en de, de, de begrafenisondernemers. En aan mij? Wel of meer. Ja. Ah, nou, ik bedoel het niet beledigend. Maar kijk, ik probeerde juist poëtische woorden te vinden. Van hoe ga je om met een naderende dood? Nou, daar creëerden we iets voor. We hadden op onze enorme tochten die we vroeger maakten, een kind verzonnen. En dat mm -hmm. kind. Dat, ...dat lieten we buiksprekend verhalen vertellen... ...en dat kind was een brutaal kind... ...en dat brutale kind zei, wanneer ga je dood? Dan zei je, dat gaat je niks aan... ...en die stuurde wel de kamer uit... ...zo kwam het onderwerp al te spraken... ...maar in een verhaal, in een toneelstukje... ...en dat vonden ze ook in dat hospice heel vreemd... ...want het leek wel als ze opleefden... ...ja, zei ze, wij leven op... ...omdat we wegkijken van de dood... ...we zien de verhalen, we gaan op reis... ...en we stellen daarmee de dood uit... En we stellen de pijn uit en we stellen het verdriet uit. We gaan met elkaar een heleboel leuke dingen beleven met onze ogen dicht. En ook als je zwakker wordt kun je elkaar nog kleine morsetekentjes geven. Een knijpje hier, een knijpje daar. Je kunt ook weer verliefd worden op iemand waarvan je ziet dat het gezicht begint te veranderen. Dat de dood erin trekt. Dat klinkt heel raar, maar dat is eigenlijk ook iets heel moois als je daar met elkaar over kan praten. Ja. in enkele reacties op het boek valt men over het feit dat het gaat om een buitenechtelijke relatie. Is het ergens een gemis dat men vooral kijkt naar de vormen waarin de liefde plaatsvindt, meer dan naar de liefde zelf? Ja, het, is bovendien, het, het gaat er niet over, want die andere was geen gesprek. En daar werd nooit over gepraat. Ik wist dat het zo was, maar het was niet meer een flirt. Iets wat 38 jaar duurt, is geen flirt meer. Het was een liefde en die liefde kon niet volledig worden beleefd. En ja, het kan gebeuren in het leven dat een vrouw van twee mannen houdt. Het kan gebeuren dat een man genoegen neemt met wat hem toevalt... omdat die liefde verzengend was en heel groot was en heel bijzonder was. En daarvan wilde ik getuigen. En die liefde vonden we in de reizen die we maakten... in het boekenprogramma dat we hebben gemaakt... in de schrijvers die we opboeken, in de verhalen die we met elkaar vertelden. Dat was iets heel bijzonders. En dat was nu eenmaal zo. En het had verdiend misschien geen schoonheidsprijs. Maar daar gaat het boek niet over. Het boek gaat over... hoe ga je om met de liefde? Hoe maak je liefde tot een verhaal? Wat wel het voor steun zijn als iemand die sterft... toch nog troost vindt in verhalen... zodat het sterven... bij wijze van spreken een dragelijker weg wordt... Daar gaat het boek over. Het gaat over taal. Het gaat over poëzie. En dat de mensen zich bezighouden met moraliteit. Een schrijver heeft geen moraliteit. Een schrijver schrijft taal. En die wil een goed verhaal vertellen. Dat wilde ik. U staat sowieso bekend om uw hele mooie uh, ja, zinnen. Uh, ik, ik vond er een paar zinnen tussen zitten die me enorm raakten. Ontzettend mooi gevonden zinnen. Is het juist? Het lijkt me heel moeilijk... He, het is sowieso een kunst om die zinnen samen te vormen, vormen samen te voegen. om je gevoel te uiten. Maar zeker in dit geval, u zei het al, het zit in de taal, het zit in de kunst. Liefde in de juiste woorden vatten. Juist in ja, dit geval. Dat ging vanzelf, dat klinkt, vanzelf. Ja? klinkt heel raar. Het, het kwam er zomaar uit. Het was een soort, ja, alsof ik jarenlang al dit aan het schrijven was. Ik wist natuurlijk. Dat ik er niet over mocht schrijven, terwijl ze leefde, wilde ze dat niet. Uh, en ze las altijd mee met wat ik uh, schreef. En als ze weer voorkwam, dan moest dat vaak eruit. Maar uiteindelijk ging, gaf ze een week voor haar sterven... Uh, gaf ze een niksje de opdracht, een blauw koffertje, uit haar huis te halen. En daar zaten al haar dagboeken en brieven en alles en nog wat in. En dat beschouwde ik ook als een uitnodiging tot de reis. Ik heb het alleen niet ingekeken. Ik, ik wilde die confrontatie niet aan. Ik heb een paar dingetjes opgezocht... Maar ik wilde vooral de herinneringen ophalen die wij in dat hospice samen hebben beleefd. Ik had boeken meegenomen, fotoalbums meegenomen. En met de plaatjes en de herinneringen en de boeken en de citaten maakten wij nieuwe reizen. Dat wilde ik vertellen. Want anders wordt het weer een cliché. Man vindt koffer met dagboeken en vertelt daarover. Dat, dat, die vorm die kennen we nou wel. Uh, u, u schrijft in het boek over uw angst om, om u te binden... Ja. Uh, maar als zij ervoor had gekozen om die ander te verlaten voor u, had u dan die angst opzij gezet? Dan had ik die langzaam overwonnen. En dat, uh, in het begin was het misschien wel een baldadig spel van ons alle twee, maar het spel werd steeds serieuzer. En het spel kreeg steeds meer een en betekenis. En het was ook zo dat wij elkaar leerden over de, om, onze. Ja, verwondingen te praten, verwondingen van haar, anorexia, familie, een, een, een zusje verloren heel jong, gestikt in een opklapbed. Uh, ik heb ook een merkwaardige achtergrond met een vader die getraumatiseerd uit de oorlog kwam, uh, die erop losramde En die verwondingen, ja, daarin vonden we elkaar, zonder dat ze te zaten te zielen pieten, zonder dat ze ons slachtoffers voelden, vonden we het heel belangrijk om dat te verkennen. En merkten we dat er toch een mate van ja, voortbestemdheid was. Ook al was dat dan in deze constructie. Ja. En sommige uh, uh, obstakels, mijn woordkeuze, die, daar kozen jullie voor om het niet te bespreken? Ze was heel goed in uh, dingen niet bespreken. Ze was ook heel goed in jokken en... Uh, ik noem daar ook heel vaak mevrouw Pinocchio. Maar, uh, want Pinocchio is de beste vriend van alle schrijvers. En vooral van kinderen. Want Pinocchio jokt. Maar voor kinderen spreekt Pinocchio de waarheid. Want in, in jokkenbrokkerij kun je ook heel veel waarheden verpakken. En ze jokten om zo uh, iets in stand te houden. En ik stelde ook geen vragen. We legden ons daarbij neer. Ik, ik was enorm... Mensen houden zich daar enorm mee bezig. Maar... Huh? Ik denk dat ze ook heel gelukkig zou zijn met het resultaat. Want ik wilde gewoon een, een boek over taal schrijven. Ik wilde een, een, een gedicht schrijven in proza. Maar en dat is wat meld. Wat, wat um, Uiteindelijk, wat voor mij heel erg naar voren kwam... en ik was echt geraakt door hoe u de liefde voor haar omschrijft... Uh, de meeste mensen is het überhaupt niet gegund... om bijna 40 jaar zo intens van één persoon te houden... Um, omdat de meeste mensen zitten te zeuren. Je moet elkaar geheimen gunnen. Je moet elkaar merkwaardigheden kunnen. Je moet de merkwaardigheden van de ander ook koesteren. En niet gaan zitten verbeteren en zeggen: je moet dit doen, je moet dat doen, je moet doen, maar gisteren zei je nog. En je ruikt naar iets, waar was je geweest? Dat soort dingen als jaloezie. Geef elkaar de ruimte. Gun elkaar merkwaardigheden. En hou van jou, elkaars merkwaardigheden. Recept voor de liefde. Ik ga mij vestigen als huwelijksconsulent. <laughs> oh, ik denk dat zoveel mensen daar behoefte aan hebben. Um, maar uh, uh, ze is overleden in 2023. Ja. Uh, met uw goedkeuring wil ik graag een paar regels van de laatste bladzijde voorlezen. Ja, ja, ja. Uh, ons samen zijn is een levende herinnering. Ik sta met je op, ga met je naar bed. Als ik iets wil weten, vraag ik het aan je. Je stem zit in mijn hoofd, warm en duidelijk. Ik praat met je. Als het aankomt op rouwen, meneer Van Dis, maakt het dan uiteindelijk geen enkel verschil welke naam je er eraan geeft, officieel of officieus? Ja, nee, ja, de liefde, dat, dat, die breekt door alle wetten heen... en breekt, breekt door alle keurige afspraken van het leven heen. Dat kan zo gebeuren, maar als hij maar doodgaat... dan blijft hij nog heel erg aanwezig. En uh, inderdaad, uh, ik sta daar weer op. En soms zeg ik s'nachts, ga weg, uh, want ik wil ook slapen. En, en door het op papier te zetten... hoop ik dat ik een zekere rust heb gevonden uh, met die herinnering. Maar uh, ze is er nog steeds. Want heeft u iets van rust gevonden? Als in hoe gaat het nu met u? Uh, nou ja, ik, ik geloof heel erg in ijver en discipline. Uh, want in leegheid en uh, maar zo'n beetje zeppend van het ene kanaal naar het andere... ja, dan komt het verdriet vanzelf. Maar als je zorgt dat je het heel druk hebt... ik geloof in een, wat ik noem een citadel van ijver. Zorg dat je veel te doen hebt. En het hoeft geen intellectuele arbeid te zijn... Ga lekker uh, weet ik het wat, de straat vegen, blikjes oprapen, vrijwilligerswerk doen, word taalmaatje, maar doe iets. En doe vooral heel veel. Vlucht, vlucht maar lekker voor je verdriet. Zet je verdriet om in arbeid en ijver, dat helpt. Aan de andere kant zeggen mensen juist heel vaak dat je niet moet vluchten voor verdriet, maar dat je het nee, moet toelaten. Nee, ja. Jawel, maar wat, maar wat moet ik toelaten? Daarmee gaan zitten en het verdriet op mijn schoot nemen? Nee, ik, ik, ik, ik geloof in hard werken. En ik kan allerlei voorbeelden noemen van mensen die door hard werken... ...uiteindelijk ook zich een zekere mate van gewenning hebben gevonden aan dat verdriet. Dat is er, dat, daar leef je mee voort. Maar werk maar, ik geloof in discipline. Ja. Ik heb altijd in discipline geloofd. Ik ben een jongen die echt een stapelaar alle schooltypes heeft doorlopen... Die er maar bestaan, omdat ik een lastige leerling was. Maar ik heb wel discipline. En ik sta op en ik doe wat ik moet doen. En ik maak elke dag een lijstje en dat werk ik af. En dat geeft een grote voldoening. Volgende dus ik werk week... nou heel hard aan, dat aan zegt een u? essay. Ja. Zeg, nu werk ik heel hard aan een essay. En ik heb alweer een volgend boek op de plank staan. Werken, werken. Ja. ja. Maar daar, Ja, ja. ja. ja er zitten er, dat zeg ik nu tegen alle highlanders Onmiddellijk. Dus die witte ja. wij ik... niet uit de ijskast halen, maar nog wat doen. Ja, ter, terwijl je ergens zou zeggen, het is het en-en. Je kan en hard werken en het verdriet toelaten. Ja, natuurlijk wel. Ik, ik, ik overdrijf niet, maar dit is nu eenmaal de manier waarop ik, het, waarop ik mij het beste kan handhaven. Ja. Dus ik dacht ook, als dat boek uitkomt, moet ik zorgen dat ik iets om handen heb. Want anders wordt word het te veel. Dus ik heb me weer gewoon in een volgend project gestort. En uh, dat met ijver omarmd. En zo in die ijver komt ze heus om de hoek kijken. Maar ik, ik moet niet gaan zitten verdrietig zijn. Ik geloof niet in omarmen van slachtofferschap. Ik geloof wel in het beest in de bek kijken. Daar gaat het niet over. Ik kijk er niet van weg. Maar ik probeer het ook door, door ja, de schoonheid, lyriek, zinnen maken... Vorm te geven en dus door te werken. Volgende week donderdag staat u op het toneel uh, in de dat film. Is ook werken. Dat is ook werk. Ja, ziet u dat? Want het lijkt ja. me ook heel um, um, naakt, heel kwetsbaar. Al die ogen die naar ja. u staan ja, terwijl dat, u praat over uw dat, liefde en uw verdriet. Ja, wel, maar ik probeer daar een vorm voor te geven. En, en uh, dus ik kijk, je bent, het is een soort. Het is, het is ook iets theatraals, je gaat een toneel op, je praat, maar daarachter is ook nog een muur. En die, ach, wie achter die muur ziet, die ziet niemand. Dus ik ga niet, het is niet een soort huilenbalkerij. Ik probeer uit te leggen hoe ja. dingen werken en ik wil dingen voorlezen, ik wil verhalen vertellen. En, uh, en, en hoe dat werkt, hoe het verhaal kan troosten, want ze zijn allemaal verhalen. Dus daar gaat het het meest over. Ja. Hoe dik is die muur die u heeft om, opgebouwd? Ja, ik kan je niet meer centimeters kunnen uitdrukken. Maar ik heb altijd een muurtje gehad tussen mijn diepste zelf en mijn publieke zelf. En het zijn twee verschillende mensen. En dat, dat is ook een redding. Ik kan niet, want anders dan doe ik geen oog dicht. Dan lig ik hier. Dus dat hoort... Kijk, als je schrijft en je schrijft ik... dan begin je al een andere ik te creëren dan je bent. Want die ik maakt dingen mee die je voor een deel ook fantaseert. Je doet deuren open je laat die persoon kamers betreden waar je nooit eerder was. Je geeft hem moed, je geeft hem angst, je geeft hem verrukking... je geeft hem slechte eigenschappen, goede eigenschappen. Dan begin je al te creëren, je bent de regisseur van jezelf. En dat is natuurlijk publieke zelf. En die zet ik op papier, maar daarachter zit nog een ander. Um, meneer Van Dis, dank u wel voor uw toelichting. Ja. Ik vond het een prachtig boek. Ik kan niet anders zeggen. Uh, er zijn nog enkele kaarten voor de veel. Uh, heel veel succes en vooral heel veel plezier. Okay. Volgende week donderdag. Dank u wel. Oké, okay, tot ziens. Dag. Dank u wel. Dag. Regio Radio. Informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Er waren bellen op een hill Maar ik ze never heard them at all till there was you there were birds in the sky but I never saw them winging. no I never saw them at all till there was you then there was music and wonderful roses they tell me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 Als het maar waarheid is. Ja, ik vind bijvoorbeeld Formule 1 hartstikke leuk. Dat je dorp wereldwijd wordt gezien. Hè? Dat is toch een moment dat je trots bent. Hè? Zeg nou eerlijk. Het is toch bijzonder dat een klein dorp zo'n groot evenement organiseert. Je voelt toch echt dat zand wat belangrijk is geworden. Daar ben ik trots. Maar goed, het heeft ook weer andere kanten. Hè? Het is gewoon de geluidsverkeersproblemen. Dronken lui. Je kan niet eens normaal boodschappen doen.